Zes uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Teams uit het amateurvoetbal worden voortaan minder snel uit de competitie gehaald als spelers zich hebben misdragen. In plaats daarvan zal de KNVB de spelers aanspreken op hun gedrag. Dat heeft de Voetbalbond aan de clubs laten weten. De koerswijziging volgt op reacties van clubs die uit de competitie zijn gezet na wangedrag van spelers. Veel clubs vinden de maatregel te zwaar. Studenten en jongerenorganisaties eisen duidelijkheid over de langstudeerboete. CDA-lijsttrekker Van Hasma Buma zei gisteren dat hij van de boete af wil, waardoor er geen kamermeerderheid meer voor is. De jongeren willen dat de Kamer terugkomt van recess om over de langstudeerboete te praten. In Australië mogen sigaretten straks alleen nog worden verkocht in olijfgroene doosjes. Alle verpakkingen moeten worden ontdaan van logo's. De merknaam mag alleen worden vermeld in een voorgeschreven grote en lettertype. De regering wil het roken terugdringen door de verpakkingen onaantrekkelijk te maken. Australië is het eerste land ter wereld dat overgaat op de neutrale pakjes. In Rotterdam is een auto beschoten op de afrit van de A20. De bestuurder is lichtgewond geraakt door rondvliegend glas. Het slachtoffer stond vannacht bij een stoplicht toen een man op hem afliep. De bestuurder was bang dat de man zijn auto wilde stelen en reed snel door. Daarna werd de auto beschoten. De politie heeft een verdachte opgepakt. Ecuador zegt dat er nog geen besluit is genomen over een asielstatus voor Julian Assange, de oprichter van Wikileaks. Gisteravond meldde de Britse krant The Guardian dat Assange asiel krijgt in Ecuador, maar president Korea ontkent dat. Assange zit in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij wil voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd waar hij van verkrachting wordt beschuldigd. Het weer in het midden en zuiden eerst kans op mist... maar al snel wordt het zonnig en het wordt 25 tot 30 graden. In de middag en avond vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een waarschuwing... want in Flevoland komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is woensdag 15 augustus. Het is een bijzonder mooie dag. Het wordt ook een hele warme dag. Maria in Hemelvaart ook dat nog. En de politiek begint op stoom te komen. De eerste lijsttrekkersdebat hebben we gehad en de eerste belofte om het anders te gaan doen ook. Een verslag en een analyse van het politieke verkiezingsseizoen. En bij de KVB gaat het vorig jaar met veel tamtam -tam aangekondigde beleid van strenge straffen na één seizoen alweer op de schop. Er werden wel heel erg veel teams uit de competitie genomen. Sander van Horen is Terug in Damaskus en we blikken ook vooruit op de derby der Lage Landen. België tegen Nederland. Louis van Gaal gaf een opmerkelijke persconferentie gisteren. Tot half tien is dit op Radio 1 het NOS Radio 1 Journaal. En dan beginnen we met het nieuwsoverzicht. Vanaf dit seizoen wordt niet meer het hele team... maar alleen de individuele amateurvoetballer voortaan geschorst... als die zich ernstig misdragen. Het staat in een brief die de KVB naar de clubs heeft gestuurd. Voor de voetbalvereniging in Arnhem komt de nieuwe maatregel te laat. Daar werd vorig seizoen een compleet amateurteam geschorst... nadat een aantal spelers van de club iemand hadden mishandeld. Clubvoorzitter Henk Kamerbeek over de maatregel die hem werd opgelegd. De gevolgen zijn enorm en ik vind hem eigenlijk veel te zwaar... Je wordt in je portemonnee ook gestraft, maar ook de hele vereniging wordt gestraft. Alle, alle, alle elftallen die hebben geen uitzicht op een eerste elftal. Je die jeugd die mist aansluiting, die kan niet meetrainen. Het is, het is gewoon ja, een ramp voor een vereniging. KMW had liever gezien dat de maatregelen vorig seizoen was ingevoerd. Dan waren we niet uit de competitie genomen geweest. Want de spelers die over de scheef zijn gegaan, zijn ook aangepakt. Die zijn ook voor de terugcommissie geweest... Als je dan deze regel gehad zou hebben, dan zou je punten in mindering krijgen, een boete van 300 euro. En dan kun je weer gewoon doorvoetballen. En dan haal je die spelers haal je eruit en dan kun je met andere spelers kun je gewoon normaal doorvoetballen. In de eerste zes maanden van het afgelopen voetbalseizoen hadden de KNVB 37 clubs uit de competitie. Morgen wordt bekend hoeveel teams het laatste halfjaar zijn gestraft. Studenten en jongerenorganisaties eisen duidelijkheid over de langstudeerboete. CDA-lijsttrekker van Haasma Buma zegt gisteren tijdens een verkiezingsdebat in Utrecht dat hij van de boete af wil. De langstudeerboete gaan wij weer afschaffen. De langstudeerboete wordt afgeschaft. Nou, dat is toch wel het primeur? Dat zou ik zeggen. Dus het, uh, het bier is daar. De jongerenorganisaties zeggen dat ze er nu niets meer van snappen. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Wel of geen lang Wel of geen sociaal leenstelsel. En de studenten in Utrecht, die snappen het ook niet meer. Ik denk dan niet dat je als partij heel zeker overkomt als je zo snel van mening wisselt. Dat uh, vind ik een beetje politici eigen. Het lijkt een beetje een campagneknaller te zijn. De jongere organisaties willen dat de Tweede Kamer terugkomt van recess om over de langstudeerboete te praten en te stemmen, zodat studenten zekerheid hebben. Maar het wordt er allemaal niet duidelijker op, want de VVD is niet van plan de langstudeerboete per direct te schrappen. Dat zei VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff gisteravond in nieuwsuur. Wij steunen uh, de wetgeving zoals die nu is... en willen hem zo snel mogelijk vervangen door het sociaal leenstelsel. Kijk, en als het CDA vandaag van mening verandert... betekent niet dat er morgen andere wetgeving is. Het betekent niet dat dat, uh, dat dat begrotingstechnisch kan. Als je nu niks doet, dus geen regeling en geen sociaal leenstelsel... dan moet je of de kwaliteit van het onderwijs flink verlagen... of je slaat de gat in de begroting. Het, het hoofd, het lang studeerboete... is in ieder geval nog lang niet afgesloten. In Australië worden sigaretten vanaf eind dit jaar alleen verkocht in olijfgroene doosjes. Alle logo's moeten van de verpakkingen. Alleen de merknaam die mag er nog wel op staan. Maar dan wel in een voorgeschreven grote en lettertype. De regering wil het roken terugdringen door de verpakkingen onaantrekkelijker te maken. Wat Jonathan Lieberman, een van de pleitbezorgers, gaat dat wel lukken. Well, we denken dat dit een heel belangrijk stap important step in de smoking rates. Um, smoking blijft een enorm een entirely preventieve cause van kanker en veel andere diseases. En and dit is een ander heel really belangrijk stap... in te brengen van smokerrechten en kankerrechten. Volgens de overheid zijn de gekleurde pakjes voor de fabrikanten... een manier om reclame te maken. Tabaksfabrikanten hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen. Maar de Hoge Raad heeft nu bepaald... dat de plannen van de regering door kunnen gaan. Liman hoopt dat andere landen Australië zullen navolgen. Ik denk dat de voor andere landen... Dat de enige manier om met de grandioze um, claims, de completely unfounded legal claims van de industrie, is om ze in court te zien. En de hoge rechtbank hier heeft argument, gehoord, heeft zijn beslissing gegeven. Het systeem heeft gewerkt. Australië is het eerste land ter wereld dat overgaat tot de neutrale pakjes. In Rotterdam is vannacht een auto beschoten op de afrit van de A20. De politie. Deze auto stond uh, stil voor een rode verkeerslicht bij de afrit. En de bestuurder van de auto heeft ons gemeld... dat terwijl hij daar stond te wachten dat hij uh, benaderd werd... door een man die te voet op zijn auto afkwam. De bestuurder vertrouwde in het niet. gaf zelf aan dat hij de indruk had... dat deze persoon zijn auto wilde hebben. De bestuurder reed vervolgens snel weg... maar werd daarna direct weer beschoten. Hij is doorgereden naar een uh, veilige plek, heeft daar ons geweld. Agenten zijn direct daar zijn de auto toegekomen en hebben daar inderdaad betaalsprinters en een kapotte vooruit aangetroffen. De bestuurder van de auto heeft een signalement opgegeven en op basis van dat signalement hebben we in de omgeving een persoon aangehouden, een man. Politie onderzoekt nog of er inderdaad is geschoten, maar heeft daar al wel aanwijzingen voor gevonden? Het regime van de Syrische president Assad staat op instorten. Dat zei Riyad Hiyab, de voormalige premier van Syrië, gisteren. Volgens de oud-premier is de macht van Assad zo afgebrokkeld... dat nog maar een klein deel van het land onder zijn gezag valt. Als de Syriërs alleen maar naar de staatszender hadden gekeken... dan hebben ze in ieder geval Hadjabs uitspraken niet meegekregen. Nou, als ze naar Al Jazeera hebben gekeken wel... maar als ze naar de Syrische staatstelevisie hebben gekeken... dan hebben ze vandaag kunnen zien een, een geanimeerde reconstructie... van dat ongeluk met de mig, de straaljager, waarvan de rebellen zeggen... dat die hebben neergeschoten en vanavond dus een reconstructie waaruit blijkt dat dat niet kan en dat het dus een technisch mankement is geweest. Dat was voor het Syrische nieuws vandaag het belangrijkste. Syrische bevolking maakt zich over andere zaken zorgen dan over de positie van Assad. Het is natuurlijk veel belangrijker dat je zorgt dat uh, je de dagelijkse dingen op orde hebt. Uh, kijk, er wordt auto gereden achter me. En meer dan toen ik hier drie weken geleden was. Wat dat betreft kan je zien dat als zo'n stad even tot rust komt... dat mensen meteen de dagelijkse draad weer uh, proberen op te pakken. Maar ja, uh, dat is toch nog altijd wel een opgave. De prijzen zijn hier al heel erg hoog. Kan je nagaan in Aleppo. Daar uh, zijn sommige mensen niet in staat om hun dagelijks brood te betalen. En dat in de tijd van Ramadan, ja, dat bepaalt natuurlijk het dagelijks leven dan wie op dat moment welke wijk in handen heeft. Het hoofd van de humanitaire operaties van de Verenigde Naties, Hillary Amos, is op dit moment in Syrië. Ze zegt dat de situatie in het land is verslechterd sinds afgelopen maart, toen ze er ook was. Clearly the situation has got uh, worse since I was here in uh, March. Uh, we will, through our partners, the Syrian Arabic Crescent, who, uh, as you know, have been doing an extremely good job. I think we all hope that uh the fighting stops and that there is peace, stability, and security. That's what people want. Volgens Zander van Horn kan Emers weinig doen ze probeert vooral dat uh, mensen die het nodig hebben humanitaire hulp krijgen. En dan moet je dus denken aan medicijnen. Moet je denken aan dingen die uh, vluchtelingen die uh, ook hier intern in Syrië zijn nodig hebben. Maar ook voedselhulp. Hè. Wat ik net zei, dat mensen gewoon de voedsel niet meer kunnen betalen als het er al is. Ja, daar wil zij natuurlijk hulp bieden. En dat blijkt heel erg moeilijk in Syrië te zijn. Nou, daar probeert ze dus aandacht voor te vragen. En natuurlijk is zij een van de weinige hoge functionarissen die op dit moment nog aan het praten is. Een Turkse parlementariër die zondag werd ontvoerd door de Koerdische arbeiderspartij, de PKK, die is vrijgelaten. De parlementariër maakt het goed. Volgens de gijzelnemers willen ze met de ontvoering aandacht vragen voor de Koerdische zaak. Dat zei de vrijgelaten parlementariër tijdens een persconferentie. Hussein Aygoun is zelf een Koerd en lid van de grootste Turkse oppositiepartij. Aygoun heeft de PKK in het verleden opgeroepen de gewapende strijd te staken. Israël heeft nog steeds geen beslissing genomen om Iran aan te vallen. Althans, dat denkt de Amerikaanse minister van Defensie, Panetta. I don't believe they've made a decision uh, to, as to uh, whether or not they will uh, uh, they will go in and attack uh, Iran at this time. Uh, obviously, they're an independent, they're a sovereign country. Uh, they'll ultimately uh, make decisions based on what they think is in their national security interests but uh, I don't believe they made that decision. Uh, at this time. Hij benadrukt dat Israël een soevereine staat is en dat het land zelf de beslissingen moet nemen. Israël wil dat Iran zijn kernprogramma staakt... en dreigt om Iraanse nucleaire installaties aan te vallen. Panetta hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen. The reality is that uh, we still think there is room uh, to continue to negotiate. Uh, we're just these sanctions, uh, the additional sanctions uh, have been put in place. Uh, they're beginning to have uh, een additional impact on top of the other sanctions that have been placed there. Legertopman Dempsey denkt dat met een aanval... het Iraanse nucleaire programma weliswaar wordt vertraagd... maar nog niet vernietigd. What I'm telling you is based on what I know of their capabilities... and I may not know about all their capabilities... but I think that it's a fair characterization to say that they could delay maar uh, niet Iran's Presidentskandidaat Mitt Romney zei onlangs dat hij achter Israël staat... als het land de eigen grenzen moet verdedigen. Gisteravond zijn voor het eerst beelden uitgezonden... waarop een commandant toegeeft dat Nederlandse militairen... in Nederlands-Indië misdaden hebben begaan. Dat was in het NCV-programma altijd wat. In het interview zegt kapitein Raymond Westerling... dat hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Al de daden die de state, de troepen... Uh, die onder mijn bevelen gestaan hebben in zuid is. neem ik persoonlijk op mijn rekening. Ik ben verantwoordelijk voor hun daden en niet de troepen zelf. Het interview werd gehouden destijds in 1969. Cameraman was Hans van der Busken. Tot gisteren lagen die beelden onder het stof. De cameraman zegt dat geen enkele omroep namelijk interesse had in de beelden. Ik heb alle omroepen benaderd en gebeld... En gevraagd wat er moest gebeuren. Ik zei: Komt u nou eens een keer kijken. Want er waren een aantal die op voorhand al zeiden: Nee, dat doen we niet. Ik denk dat ze allemaal voorzichtig waren. Vandaag wordt bij het Indisch Monument in Den Haag de Japanse capitulatie en de bevrijding van Nederlands-Indië in 1945 herdacht. De Bosbrand in het westen van de Verenigde Staten heeft al 60 huizen verwoest... en bijna 8000 hectare aan bos in as gelegd. Vooral in de staat Washington hebben ze moeite om het vuur te bedwingen. De brand zit daar, heeft zelden zo'n hevige bosbrand meegemaakt. Ik ben in dit business voor 35 jaar... en dit is zeker een van de belangrijke eventen van mijn carrière. Het voorkomstigheid is wat ik als extreem zou zouden. Dit voorkomstigheid is, als je 0% containment, voorkomst... kan dit in ieder geval. Het kan zuur, het kan noorden. We're very concerned about that. We have aviation assets on the fire right now, monitoring that for us. Ook is het vuur erg onvoorspelbaar, zegt de brandweerwoordvoerder. Helikopters houden de brand goed in de gaten om te kunnen zien welke kant het vuur op gaat. Julian Assange is van harte welkom in Ecuador. President Correa wil de oprichter van de onthullingssite Wikileaks asiel verlenen. Al zegt het staatshoofd wel dat eerst moet worden gekeken of daarmee de wet wordt overtreden. Volgens hem wordt deze week een beslissing genomen. En ojalá esta misma semana podemos tener un pronunciamiento al respecto. In estricto apego a los principios del Ecuador, también respetando los derechos de la persona que ha pedido el asilo al Ecuador. Assange is bekend met het Zuid-Amerikaanse land. Hij zit namelijk al sinds 19 juni in de ambassade van Ecuador. De handelsdag op Wall Street werd gisteren gesloten door vijf gouden medaillewinnaars. De dames van het Amerikaanse turnteam die mochten op de bel drukken. Ehm uh, Ellie Reisman geniet nog elk moment van haar gouden plak. It was just really exciting to be able to share the moment with all these girls because we all trained so hard together and that was our dream. We worked together and we wanted to win the gold medal so to be able to accomplish that means everything to us. Ondanks het nieuws over de groeicijfers in Europa... we gaan al tot de cijfers... was het een saaie dag op Wall Street. Dow Jones bleef op dezelfde stand hangen. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent. De Europese beurzen sloten dinsdag met winst af. AX in DEX in Amsterdam die sloot 0,5% hoger. Beurs in Frankfurt, in Parijs en Londen. Die tegen de 0,6 en de 0,9%. Gaan we nog eventjes kijken naar Azië. Er wordt al gehandeld. De Japanse nikkei staat op een klein verlies. En tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan gaan we naar de muziek. Het is um, 16 minuten over 6. We gaan luisteren naar Ben Howard. Ben Howard Hij komt onder andere in actie op Lowlands. Maar u kent Ben Howard natuurlijk vooral van afgelopen sportzomer. Want het is een van die platen die die sportzomer toch een beetje kleur gaven. I spent my time watching...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 Dit is op, op Lowlands. En dat kunt u ook thuis gaan uh, bewonderen. Want Lowlands is een samenwerking aangegaan met YouTube. Tot uh, drie maanden na het optreden is het uh, filmpje dan te zien via YouTube. Dat is handig. Hoef je niet per se naar het concert toe. De grootste jackpot van Europa. Je zult hem maar winnen. Het gebeurde de Britse Adrian en Gillian Bayford. Ze wonnen 190 miljoen euro bij de Euromillions lotterij. Gisteren traden ze in de openbaarheid. Het was een doodgewone vrijdagavond bij de Bevers. I bought the ticket and, uh, on the Friday and... Um, wanted to watch the news, so I turned it across. Adrian had een ticket gekocht voor de Euro Millions loterij... en zette de trekking van de loterij aan. Here are the results of the Euro Millions draw for Friday 8 of August. Number 11. Number 17. And then it said, one UK lossy ticket for the Euro Millions... Maar ik check checken. The prijs was gevallen in Groot brittannië Toch maar even checken, dacht Adrian. And I checked them and the first three came up. Number 21. Number 48. Number 50. And then I looked at the two but they're kinda the of lucky nut, and they, they came up too. And then I realised all the whole lot was there. And I kind of went. Ik checkte het twee of drie keer en checkte het dag. Ik checkte het drie keer en rende toen naar boven naar Gillian. He was like look look and I was like no and I sort of looked at him and he was a bit pale and then I thought maybe he is telling the truth. Let's double check it. So I checked it on my phone, I checked it on the TV, I checked it on the internet and I thought you could actually be right here. Ik checkte het op mijn telefoon, op de televisie, op het internet en toen dacht ik ja je kan wel eens gelijk hebben. And then we sort of looked at each other and just giggled. Wat gaan ze doen met al dat geld? Out came the laptop. En dacht, I've actually got some money. So I sort of typed on the internet. It was just like just silly little things of things that I've never ever thought of. I always would like, but never really researched into it. Ik pakte mijn laptop en ging dingen bekijken die ik altijd al wilde hebben. Maar een auto was het eerste waar we aan dachten. When you get that amount of money, it's not something that you've never had it. So it's something you have to think about. I find it really difficult to just. The vast the figure, yeah. of it. De Beyfords vinden het moeilijk om te bevatten hoeveel ze nu eigenlijk hebben. Ik so to to really ben zo gewend om naar de bank te gaan en mijn saldo te zien slinken. Nu zal het niet meer uitmaken. Wat ik ook koop, dat is angstig. En spannend tegelijk. And dat I think that in my instance is slightly frightening, but exciting. met een tonight. Prince was dat. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Nederland zelf al speelt vanavond met Klaas-Jan Huntelaar in de spits. De oefening Interland tegen België. Topscorer van de Bundesliga die krijgt van Louis van Gaal, de nieuwe bondscoach. De voorkeur boven Robin van Persie. Van Persie was vorig seizoen nog de beste schutter in de Engelse competitie. De bondscoach legde zijn besluit toe tijdens de persconferentie. Hij zal uh, nooit opgeven, dat zegt hij ook. Nou, en bij mij is het ook, ook zo dat, dat, uh, dat uh, in mijn ogen de beste speelt. En dat kan uh, natuurlijk zo omgedraaid zijn. Dat is ook het recht van de bondscoach om te selecteren. En dat is ook het makkelijke. Uh, als clubcoach uh, uh, moet je veel meer vertrouwen geven aan, aan spelers... als, uh, als bondscoach, vind ik. In het verleden heeft van Persie ook dat niet gebracht in het Nederlands Elftal... als wat hij zou kunnen brengen, vind ik. En Huntelaar heeft altijd gebracht wat hij, uh, wat hij kan. Van Gaal heeft Wesley Sneijder aangewezen als de nieuwe aanvoerder. Functie was vakant na het afhaken van Mark van Bommel als international. Het zal nog de hele week doorgaan. Huldigingen van Olympische sporters. Gisteren werden de medaillewinnaars ontvangen in de ridderzaal. En daarna volgden de eerste van een reeks aparte feestjes. In Scheveringen werden de hockeyploegen in het zonnetje gezet. Paul van As, de bondscoach van de mannen, geniet van de erkenning van de prestaties van zijn ploeg. Wat ik heel fijn vind is de waardering die we krijgen voor de manier waarop we spelen en, niet alleen, en, en van de kennis. Maurits zei het nu net ook, het mooiste hockey van de laatste twaalf jaar. Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben lid van verdienst geworden, uh, nu al zal ik maar zeggen. Nou, ik, ik heb pas vier toernooien, ben, ben ik pas bondscoach. Dus, uh, en en uit, uit, van mensen die het, uh, ja, de hockeybonders die het snappen, waar ik het ook voor doe. Uh, ja, dat vind ik wel fantastisch, dat, dat het gezien wordt en herkend wordt. Spaanse wielrenner Louis-Leon Sanchez van de Rabobank ploeg is winnaar geworden van de Classica San Sebastian. Sanchez reed een kleine 10 kilometer voor het einde weg uit de kopgroep... waarin ook zijn Nederlandse ploegenoten Bauke Mollema en Robert Geesink zaten. Volgens ploegleider Adrie van Houwelingen was het de bekroning van de gekozen tactiek. Het eerste doel was om met zoveel mogelijk renners in de finale te komen. En achteraf blijkt ook wel dat het... Uh... Uh, ...een goed plan geweest is, omdat ik denk dat uh, met name Mollema en Veesink ook goed werk in de achtervolging, uh, of in het remmen van de achtervolging op uh, Louis Leon hebben kunnen doen. Dus in die, in die zin is het wel belangrijk om nog uh, een ploeggenoten bij je te hebben. Simon Gerrans uit Australië won in die groep de sprint en eindigde dus als tweede. Net voor de Belg, Gianni Meersman. In Mechelen is de Beneliek van start gegaan. Dat is de nieuwe voetbalcompetitie voor vrouwen. Het seizoen werd geopend met de wedstrijd om de Supercup. En die werd gewonnen door Standa Luik. De Belgische kampioen won met 1-0 van de Nederlandse kampioen ADO Den Haag. KVB voorzitter Michael van Praag die verwacht dat deze nieuwe competitie... zal leiden tot een sterker Nederlands elftal. Als je deze meiden ook internationale ervaring geeft... en ze laat spelen tegen de beste teams van een ander land... in dit geval België, dan leidt dat ook tot technische vaardigheden die beter worden, mentale weerbaarheid die beter wordt. Dus dan strijdt het mes aan twee kanten. Het geeft ze internationale ervaring en het laat ze beter worden... waardoor wij straks ook een betere competitie en een betere zelf zelf kunnen krijgen. Volgens Sophie Manaert, aanvoerster van Anderleg... kunnen de Belgische vrouwen nog veel leren van hun Nederlandse collega's. Ja, ik denk wel dat Nederland iets meer voorbereid is. Een betere voorbereiding, een aantal jaren al beter samenwerking... Ja, gewoon de begeleiding op zich is uh, Nederland denk ik voor de dames uh, ja, iets beter. Ja. Het is, uh, wij hopen gewoon dat wij dit seizoen uh, zeker veel kwaliteit kunnen brengen tegen de Nederlanders, al zal het niet gemakkelijk zijn. De vrouwenvoetbalteams uit Nederland en België spelen tot de winterstop Een competitie binnen de eigen landsgrenzen. En de beste vier ploegen van elk land, dus van Nederland en België, zullen na de hervatting strijden om het kampioenschap. Het kampioenschap dus van. Be ja, ik zeggen de Benelux, maar dat is het net niet. Van België en Nederland, van de Benelica dus. Radio 1, het NOS-journaal. Goedemorgen, Dorald, half zeven. Goedemorgen, Bert. De KVB versoepelt de sancties voor wangedrag in het amateurvoetbal. Afgelopen seizoen werden hele teams uit competitie gehaald als enkele spelers zich hadden misdragen. In plaats daarvan gaat de voetbalbond de spelers zelf aanspreken op hun gedrag. Studenten en jongerenorganisaties willen dat de Tweede Kamer van recess terugkomt om te praten over de langstudeerboete. Ze eisen duidelijkheid, nu CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma heeft gezegd dat hij van de boete af wil. Er is nu geen meerderheid meer voor die maatregel die in september ingaat. In Australië mogen sigaretten straks alleen nog worden verkocht in olijfgroene doosjes. Er mogen geen logo's meer opstaan en de merknaam mag alleen worden vermeld in een voorgeschreven grote en lettertype. Door de verpakking onaantrekkelijk te maken wil de regering in Australië het roken ontmoedigen. In Rotterdam is een auto beschoten. De automobilist raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Hij stond te wachten voor een stoplicht toen een man op hem af kwam lopen... De automobilist was bang dat de man zijn auto wilde stelen en reed snel weg en daarna werd hij beschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Warme en vochtige lucht breekt vandaag vanuit het zuiden het land. Vanmiddag wordt het dan ook drukkend warm en tegen de avond volgen onweersbuien. Er komen vanochtend vroeg enkele mistbanken voor, vooral in Flevoland in Noord-Holland. De mist trekt vrij snel op, waarna in vrijwel het hele land de zon volop schijnt. Vanmiddag trekken enkele wolkenvelden voorbij, maar de zon blijft het weerbeeld bepalen. En de temperatuur loopt erbij flink op. Het wordt in het uiterste noorden 26 graden en in Noord-Brabant en Limburg op verschillende plaatsen 30 graden. De zuidoostenwind is daarbij matig in het binnenland, windkracht 4, en vrij krachtig aan de kust, windkracht 5. De tweede helft van de middag trekt steeds meer bewolking over het zuiden en neemt de kans op een onweersbui daartoe. Tegen de avond trekken onweersbuien vanuit het zuiden het land binnen... En in de loop van de avond krijgt het hele land met de buien te maken. Bij de onweersbuien komen ook windstoten voor en is kans op hagel. Vannacht verlaten de buien geleidelijk het land en klaart het op. Het koelt af tot rond 14 graden. Morgen breekt een droge en vrij zonnige periode aan die tot na het weekend duurt. Het is donderdag nog een graad of 24, maar de dagen daarna stijgt de temperatuur richting de tropische 30 graden. Ah, en de bij verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. Het is wel mistig. Vooral in Flevoland heeft het verkeer last van dichte mist. Dan is het Radio 1-journaal in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Daar wordt vandaag de Olympische vlag geplant in een van de schoongeveegde wijken. De zogeheten pacificatie van de 46 van de duizend sloppenwijken van Rio... is de trots van het gemeentebestuur. Als correspondent, Marion van Rooijen, proefde de sfeer in een van die wijken. Ik zit nu achter op de motor in de sloppenwijk van de jochie... Die ik nog ken van toen hij op diezelfde motor reed met een groot geweer. En nu doet hij, wauw, een toeristentour door de Sloppenwijk. Helemaal naar boven, tussen de grotjes. Enorm uitzicht. Prachtig hoor. Drugsoldaatjes die motortaxis worden, en special troepers die nu wijkagenten zijn. Ik blijf nog even wennen in de 46 gepacificeerde favelas van Rio. Maar wat ik hier nu aantref, had ik echt nooit kunnen denken. Ze zijn hier op de top een vijf sterren hotel aan het bouwen. Dit is de opzichte van de bouw. Ik heb hoogtevrees. Ik heb een wakker laddertje. Misschien moet ik toch wachten tot dat vijf sterren hotel klaar is. Oh, het is één. Oh, maar het is wel een geweldig uitzicht. É, a piscina tá por aqui, assim, nessa aqui. Hij wijst het aan, hier het zwembad. Ja, je pensando, kan het vez, ook wat opschuiven hier. naar achter, naar de bossen toe, maar dan komt er niet maar... zoveel blaadjes in het zwembad. Hè? Ja, ja. Maar, folie, pode, maar, sujeira, ah. Hier jongens, die zitten te werken aan... Dit Boucheltown, jullie zijn van hier. Ja, maar dat ik de Vizigau. Wij wonen hier, maar een sterren hotel, dat zou jij nooit kunnen betalen om bijvoorbeeld een keer aan dat zwembad te zitten. het is dat ik daar een preben Hiernaast heeft hij zijn eigen ja, hutje. Hij zegt, maar ik ben heel blij dat ik werk heb. Het werk is wel En ja hoor, daar komt de sterren eigenaar. En deze zwarte voor, voor naar boven gescheurd. dat is obvious, daar heb geen hij is architect, vertelt hij, en ik vorm nu rotzooi om tot luxe. Hij is zo ingenomen met zijn project dat hij van de weeromstuit begint te zingen. Is dat theater of de Het huisje van de buurvrouw. Nu is haar hele prachtige uitzicht afgesloten door dat klote hotel. Het, het gaat erom dat je gelukkig bent. Het gaat niet om het uitzicht, zegt ze in het leven. Het importe visoon. Op den duur zegt ze, ja, gaat dit natuurlijk heel veel waard worden, dus dan ga ik weg. Ze zegt, eigenlijk wil ik hier gewoon niet weg. Ik woon hier al generaties lang. Alles is hier. Mijn familie is hier. Wij zijn een gemeenschap weer. Dus ja, eigenlijk wil ik niet weg. Toch, nog geen vijf maanden na de pacificatie, is de grote uitocht van de sloppenwijkbewoners al begonnen. De huren zijn verdriedubbeld: water, gas, elektra. Het is onbetaalbaar geworden. De enige die echt blij is. Is de vijf sterren eigenaar. BB decimel is a vida real. Eindelijk vida real. kunnen wij nu van deze woning drinken, zegt hij. Reken maar, dit wordt de hipste wijk van Rio. Wij zijn bij charmos de Rio de Janeiro. Onze correspondent, Mion van Rooijen, die was dus in een van die schoongeveegde wijken van Rio de Janeiro. De Braziliaanse stad, dus die zich al druk aan het voorbereiden is op de komende Olympische Spelen. We hebben het over het jaar 2016. De kans dat daders van faillissementfraude worden gepakt die is zeer gering. Nog geen 2% van alle fraudes wordt strafrechtelijk aangepakt. Jaarlijks wordt er voor zo'n 1,7 miljard euro gesjoemeld met faillissementen. Met name de Fiscus en het UWV en dus de hele samenleving lopen dit geld mis. Vandaag het eerste deel van een serie over faillissementfraude. Just Kidding heette de kinderkledingzaak hier in de Bottelaars Passage in Almere. De zaak was opgericht door twee vrouwen uit deze stad. En een paar jaar geleden ging de kledingzaak failliet. Vlak voor dat faillissement waren de aandelen verkocht aan een duistere BV. Dit is het verhaal hoe er gerommeld en gesjoemeld kan worden... zonder dat de daders worden aangepakt. Dit is het dossier over de zaak van curator Rob Carboe. Hij is verantwoordelijk voor het ontrafelen van het faillissement... en hij moet wat er dan over is verdelen onder de schuldeisers. Maar hij bladert door een vrij dun dossier, want er was eigenlijk niets meer. Normaal gesproken, als een, uh, een winkelbedrijf failliet gaat... Ja, dan is er natuurlijk toch nog wel enige voorraad um, en inventaris ook in de winkel. En um, nou ja, hier was het dus duidelijk zo dat uh, uh, alles... Weg was. Alles is weg. Niet alleen de kleren, zelfs de hangertjes en de kassa. Kenmerkend voor, voor dit soort van gevallen van, van faillissementsfraude is dat de tent gewoon leeggeroofd is op het moment dat je daar komt. Er was zelfs geen administratie, alleen wat gegevens over een stichting die net twee weken daarvoor het bedrijf heeft gekocht. Ja, ik had niks. Klopt. <totstuk> De directeur van de club die de winkel heeft gekocht woont in Vlissingen. Ik denk dat dit vroeger een hotel is geweest en inmiddels is dat niet meer zo. Er hangen geen namen aan de gevel. Op dit adres zou de directeur van de onderneming zijn ingeschreven. Nou, het is gebaren dat ik uh, de microfoon weg moet doen. Dat ze anders de deur niet open doen. Dus ik uh, stop even de microfoon weg. Nou, dit is wel het adres geweest van de directeur. Die heeft hier gewoond, alleen hij woont er nu niet meer. Het is een opvanghuis voor ex-gedetineerden. En inderdaad, ze ontvangen hier nog wel post van vooral de fiscus. Die sturen ze dan terug naar de afzender. De directeur van de onderneming, die woont hier inmiddels niet meer. Ja, deze meneer is natuurlijk puur een katvanger. Cabot heeft hem nog wel kunnen spreken... Hij vertelde dat hij in een kroeg in Nieuwegein werd gevraagd of hij directeur wilde worden van een stichting. Uh, daar heeft hij ook geld voor gekregen. Staat erbij hoeveel? Uh, nee, dat staat er niet bij, maar hij zou er een klein bedrag voor hebben ontvangen. Maar deze man weet niet wat er is gebeurd met de inventaris, de kleding, de kassa of de boekhouding. Deze meneer zei, ik heb nooit iets in handen gehad van een administratie of wat dan ook. Het enige wat ik heb gedaan is mijn handtekening gezet... onder een formulier van de Kamer van Koophandel. Alle andere bestuurders zijn onvindbaar. En de oorspronkelijke eigenaren zeggen dat ze hebben gereageerd... op een advertentie in de Telegraaf. Zo konden zij het bedrijf verkopen en schulden waren geen bezwaar. En verder zeggen ze, hebben ze geen idee wat er is gebeurd. De dames in kwestie, die uh, wasten hun handen in onschuld om het zo maar even te zeggen. De truc is, maak het ingewikkeld. Zorg dat er niets is, dan geeft de curator het wel op. Nou ja, wat ik eraan heb uh, geprobeerd te doen, is, uh, uh, ik heb aangifte gedaan van uh, vermoedelijke faillissementsfraude. Uh, ja, en, en, en dat heeft helaas, moet ik zeggen, niet tot, uh, tot resultaat geleid. Het blijkt dus heel simpel om de zaak op deze manier te belazeren. En dit is niet het enige geval. Het spoor leidt naar een café in Hogeveen. Daar aan de gevel hing een brievenbus... en werd de post bezorgd van vele bedrijven... die op dezelfde manier werden leeggeroofd. Maar daarover morgen meer. Extra reden om te blijven luisteren, ook morgen nog. Verslaggever gert Dennekamp maakte deze reconstructie. Het is tien minuten over half zeven. Wesley Snijder, dat is de nieuwe aanvoerder van Oranje. En Klaas-Jan Huntelaar, dat is de nieuwe spits. Het zijn de belangrijkste wapenfeiten uit de persconferentie... die bondscoach Louis van Gaal gisteren hield. Vanavond start zijn nieuwe missie echt als Nederland in Brussel... tegen de nationale ploeg van België speelt. De derby der Lage Landen. Maar eerst moest nog wel even wat oudzeer... van de afgelopen zomer worden uitgepraat. Volgens de bondscoach gebeurde het met succes. Ik moet zeggen, ik was uh, zeer verrast. Ik heb uh, voorgesteld om... Uh, Spelers alleen te laten praten. Maar ik uh, mocht blijven en. Uh, ik vond ze erg openhartig, moet ik eerlijk zeggen. En ook soms hard uh, naar elkaar toe. En ja, dat vind ik ook goed dat dat gebeurt. Dus er zijn een hoop uh, zaken boven tafel gekomen. Ik kan het niet verifiëren, want ik was er niet bij. Maar waar het om gaat is of er een positieve invloed uitgaat van zo'n kringgesprek. Want je moet op een gegeven moment een streep onder alles zetten. En uh, na dat kringgesprek had ik wel het gevoel dat dat het geval was. En we gaan nu uh, kijken uh, wat uh, ons bindt, en dat is dat voetbal... en, en hoe we dat gaan doen en uh, met welk systeem we dat gaan doen. Weet je dat al? Ja, dat weet ik allemaal. Ik heb natuurlijk... Uh, zeg maar een maand gehad om daarover na te denken. Nee, maar je zei steeds van ik wil het aan spelers voorleggen en het is hun ja, kwalificatie, maar dat heb ik, hun WK. Ja, dat heb ik dus ook uh, gedaan nu. Want ik heb gisteren natuurlijk ook uh, een, een voetbalgesprek gehad met ze. Ja, en wat wordt het dan voor systeem? Nou, wij gaan spelen 4-3-3 met de punten achteren. En, en dat is het verschil. Onder Bert van Marwijk was het meer de punt naar voren. Ja. En uh, wil je ook al iets meer zeggen over welke spelers... Uh, bijvoorbeeld tegen België dan gaan spelen? Ben je zo open ook? Nou ja, dat, dat zien jullie uh, zo direct uh, op, op de training. Want uh, ja, ik train in functie van de tegenstander. En zijn er ook spelers uh, die zeker niet gaan spelen? Er zijn ook spelers die niet gaan spelen. Horen daar bijvoorbeeld Van de Vaarten Van Persie bij... omdat je vorige week zei van die zijn nog niet... Uh... Uh, helemaal speelklaar? Nee, want ik weet precies uh, wie er gaat spelen. Wil je dat horen? Ja. Nou, dan krijg je ze. in de goal. Van Rijn op rechts. Een Martijse uh, He uh, Heitinga in het centrum. Die worden gewisseld in de rust. En dan gaat uh, Viergever spelen en uh, de Vrij. Willems. Die wordt gewisseld door, uh, in de rust met, door Martens Indy. De Jong gaat spelen. Uh, van de Vaart gaat spelen. Die wordt gewisseld door Maher. Snijder gaat spelen. Links gaat Robben spelen. In de spits Hunterlaar. En rechts. Uh, Narsing. Dus geen van Persie. Dus dan heb ik vier wissels. Ik, uh, je moet ben ik mij... klaar? Ja. En dan heb ik er nog twee over. En dat laat ik afweten wat ik zie. Aha. Maar dat Van Persie niet in de basis begint... heeft dat te maken met het feit dat hij uh, nog niet zoveel gespeeld heeft? Nou, nee. Want als ik kies voor Huntelaar, dan geef ik hem ook het vertrouwen. Het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat, dat het alleen daar aan ligt. Nee, ik, ik kies voor Huntelaar. En de aanvoerder? De aanvoerder die heb ik ook gekozen. Want dat heb ik allemaal al gezegd. Dat ik een gevoel moet krijgen met spelers. Want uh, van deze selectie ken ik uh, maar acht of zo. Uh, ik weet niet precies hoor, het kan er ook zeven of negen zijn, maar uh, ik denk zo'n acht. Dus uh, ik heb dat laten afhangen omdat ik snel moest uh, beslissen van het kringgesprek. Want dan zie je al heel gauw uh, wie het voortouw nemen en wat ze zeggen en, en wat ze vinden. En hoe dat uh, geaccepteerd wordt door de rest van de groep. Dus mijn aanvoerder wordt Wesley Snijder. Ik heb mijn tweede aanvoerder ook al benoemd. Wil je die ook weten? Ja. Kom maar op. Dat wordt Dirk kuit. Louis van Gaal, opmerkelijk openhartig. Hij werd ondervraagd door Bert Maaldering. vindt het land, België en Nederland, vanavond natuurlijk live te volgen hier op Radio 1. In een extra lange uitzending van Langs de lijn. Die jongens beginnen al om half negen. <kwijnt> Nederlandse Marine heeft opnieuw piraten opgepakt in de Golf van Aarde. We gaan zo praten met de commandant van de operatie T Chris Quartz is bij de ANWB. Is de mist overal opgetrokken? Nee Bert, goedemorgen. Nee, dat is het nog niet. In Flevoland, daar is het zicht niet al te geweldig. Daar zit de meest verkeersbelemmerende mist. Dat moet wel gaan optrekken zodra de zon opkomt, is ons verteld. Een um, ja, redelijk relaxte ochtendspits, denk ik. Het is nog altijd vakantietijd in een groot deel van Nederland, behalve in het zuiden. Nou, daar stonden gisteren ook de meeste files. Dat verwacht ik eigenlijk vandaag ook weer. Ja, waren gisteren vooral uh, veel kleine aanrijdingen en vrachtwagens in de problemen. Ja, en, en pechgevallen, dat viel echt op. Dus uh, ik hoop dat we daar vandaag van verschoon blijven. Goed, dat hoop ik met jou. En als er een file is, dan uh, kom je er maar gewoon uh, die melden. Dankjewel, Kees. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. All right. Please tell us why you De Blue Sky om een beetje aan te sluiten bij het gevoel van de dag, in ieder geval bij het temperatuurgevoel van de dag. The Electric Light Orchestra was dat. De Nederlandse marine heeft maandagavond de bemanning van een door piraten gekaapt schip in de golf van Aden bevrijd. Daarbij zijn zes piraten opgepakt. De Rotterdam is momenteel het vlaggenschip van de NAVO-operatie Ocean Shield. Die erop is gericht om de piraterij voor de kust van Somalië terug te dringen. Kolonel Huub Hulsker is commandant van de Rotterdam. Goedemorgen, hoe ging die uh, bevrijding in zijn werk? Goedemorgen. Uh, de bevrijding dat, ja, eigenlijk is dat een uh, soort uh, samenkomst van een uh, actie die al meerdere dagen met meerdere schepen uh, aan de gang was. En wij waren letterlijk het uh, laatste schip uh, in, de, uh, ja, in de rij. Uh, de piraten die hadden een uh, douw gekaapt. Die gingen richting de kust van Somalië. Uh, daar waren wij gepositioneerd om een soort, uh, wat wij dan noemen, een uh, blokkink positie in te nemen. Zodat ze niet aan land konden of voor anker konden gaan. En uh, ja, waar wij in geschat hadden waar ze komen, daar kwamen ze uiteindelijk ook. Er was ook nog een Duits vergat bij. En op een gegeven moment waren ze eigenlijk min of meer omsingeld door uh, grote en door kleine schepen. Daarbij hebben we de druk opgevoerd op de piraten komt u met ze te praten. En op een gegeven moment hebben ze zich overgegeven. Ja. En op het moment uh, dat zij zich overgaven zijn wij met een snelle boot heen gegaan. En toen is er een uh, boarding team van het Korps waarin hier zijn boord gegaan. En die, uh, ja, die hebben de piraten gewonnen. Ja. Een daal voor alle duidelijkheid. Dat is zo'n vissersboot die daar veel gebruikt wordt. Maar heeft u uh, bij de hele operatie ook nog uh, geweld moeten gebruiken? Of kon u het, zoals u zei, de druk opvoeren door alleen maar te praten? Nou, een uh, douw dat is zeg maar een lokale kustvaarder, dat is een uh, traditioneel gebouwd schip wat hier heel veel vaart en waar ze gewoon allemaal goederen van uh, letterlijk van A naar B uh, vervoeren. Uh, we hebben de druk opgebouwd uh, zeg maar met, uh, door het polken op ze in te praten via de zeg maar ook via een soort grote ruitsvinger. En uiteindelijk hebben we ook twee waarschuwingsschoten gelost om uh, de, uh, de druk letterlijk uh, nog wat hoger op te uh, voeren. Ja. En nadat we die uh, waarschuwingsschoten hadden gelost toen gaven uh, ze het letterlijk over. En hoe is het met de bemanning van het uh, gekaapte schip? Nou, de bemanning is goed. De, zeg maar, de, de mannen die van ons uh, aan boord kwamen en die het schip erover genomen hadden... ...daar werden we letterlijk uh, een aantal schoenen gekust. Zo blij waren ze als ze aan boord zijn. Wij hebben nog een dag daar hebben ze naast ons gelegen. Daarbij hebben wij zeg maar, allemaal bewijs verzameld voor het uh, openbaar ministerie. En gistermiddag om twee uur, toen is de douw... Uh, ...heeft zijn weg weer gevolgd. Uh, en er is nog één ding. Eén van die mannen heeft nog op pijn in, uh, in zijn gebit. Ja. Ze hebben nog even aan boord genomen, die heeft letterlijk hier nog verstandvies uh, getrokken. <laughs> maar nu zijn ze met het uh, schip weer onderweg uh, en hebben ze een reis vervolgd om een lading geven. dus het gaat goed. En, en worden de, de piraten zelf uh, vervolgd, want u zei heeft bewijsmateriaal uh, verzameld voor het Openbaar Ministerie, worden ze vervolgd? Ja, de piraten zitten op tomelijk uh, bij ons aan boord uh, en het Openbaar Ministerie is uh, samen met Buitenlandse Zaken aan het kijken welk land ze gaan vervolgen. Uh, daar doen zij hart en best voor. En dat proces loopt toch. En tot die tijd blijven ze hier aan boord. Ik vind het wel opmerkelijk als ik me dat mag zeggen. Want het is toch ook uh, ramadan uh, dat op dit moment ook nog de piraten actief zijn? Ja, dat is eigenlijk ook opmerkelijk. Want op zich is op het ogenblik de, zeg maar, de activiteit vergeleken met andere maanden is laag. Ja, deze groep heeft toch getracht om uh, er tussendoor te slippen. En dat is uiteindelijk dus niet gelukt. Maar... Uh, er zijn op weinig piratenactiviteiten. Tenminste, wat we zien. Dus uh, het, het is wel opmerkelijk. Ja, daar heeft u gelijk. Maar uh, de activiteit die er was, heeft u gespot en uh, tot een goed einde kunnen bre brengen. Meneer Hulske, ik dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Katrien Straatman. De Nederlandse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart... naar de persoonlijke administratie van voormalig manager... van bouwconcern Ballast Nedam, schrijft de Telegraaf. De inmiddels overleden projectleider zou met medeweten van Ballast... hebben meegewerkt aan oplichtingspraktijken... bij onder meer de bouw van de Kromhoutkazerne in Utrecht... Wat op te maken uit processtukken in handen van de krant. Het onderzoek wordt bevestigd door de NMA aan de Telegraaf. De bewuste administratie, bestaande uit een harde schijf, twee USB-sticks... en twee ordners, zou informatie bevatten over mededingingsbeperkende gedragingen... waarbij bestuursleden van Ballas Nedam waren betrokken. Concern heeft de administratie aan de NMA overhandigd... nadat de toezichthouder al eerder de zaakwaarnemer van Omer gedreigd had... met een boete van 450.000 euro. Criminele organisaties infiltreren steeds vaker bij zorgverzekeraars om geld achterover te drukken, schrijft de Volkskrant. Ze solliciteren op banen bij een zorgverzekeraar om geld weg te sluizen. Ze doen dat via nep van handlangers en storten vergoedingen op eigen rekeningen. Over voorbeelden willen zorgverzekeraars Nederland niet zeggen. Alleen dat het aantal signalen van infiltratie is toegenomen. Als de verslaggeester van de Volkskrant zorgverzekeraars belt... krijgt ze te horen dat zoiets bij CZ nog nooit is gebeurd. En agmeer zegt dat er geen gevallen van infiltratie bekend zijn... terwijl er in 2006 twee criminelen zijn ontslagen. VVD en PVDA willen tientallen miljoenen investeren in sport, dat meldt AD. De VVD denkt 30 miljoen extra uit de lottogelden te kunnen halen. En de PVDA wil met een actieplan tientallen miljoenen voor de sport uittrekken. De VVD zegt dat met het geld onder meer sportaccommodaties verbeterd kunnen worden. En ook wil de VVD dat de uitkering voor oudere sporters omhoog gaat. De Partij van de Arbeid die komt vandaag met het actieplan. De partij wil volgens het Algemeen Dagbeleid onder meer... dat er verplicht vakdocenten gym komen op scholen... en betere mogelijkheden voor topsporters... om hun training en studie te combineren. Volgens landbouworganisatie LTO moet Nederland gaan hamsteren. In trouw zegt de organisatie dat daarmee wordt voorkomen dat er krapte ontstaat en graan voor veeboeren en bakkers te duur wordt. Bovendien biedt het de akkerbouw meer prijsstabiliteit, zegt LTO-voorzitter Albert-Jan Maat. De graanprijs is door droogte in onder meer de VS gestegen van 200 euro per ton begin dit jaar naar 270 euro per ton nu. Duitsland heeft het volgens Dagblad Trouw goed begrepen... en heeft een geheime voorraad opgebouwd voor een jaar. LTEO-voorzitter wil het liefst Europese afspraken maken... over de vorming van een reserve. Maar als dat niet lukt, dan moet Nederland het op eigen houtje doen. In de handel uh, van en door voedselbedrijven... wordt in het algemeen voorraad aangelegd. Maat denkt dat het goed is om de Nederlandse reserve... de komende vijf jaar uit te breiden... naar een voorraad van voor ongeveer een half jaar. Kinderen op kinderdagverblijft Inimini in Sliedrecht... kunnen op internet live worden bekeken door wildvreemden. Dat ontdekte de 16-jarige hacker Jesse Reitsma... Bij het kinderdagverblijf krijgen ouders een inlognaam... om via camera zo'n kind in de gaten te houden. Door een slecht beveiligde website... achterhaalde de jonge hacker het wachtwoord, al dus AD. Hij kon meekijken in de woonkamer, keuken en speelruimte... van kinderdagverblijf Inimini. Ook kijk je in de kamer waar de kinderen slapen. Hij sloeg daarop direct alarm bij het dagverblijf, schrijft het Algemeen Dagblad. Hij is erg geschrokken en legt de schuld neer bij de beheerder van de site. De brancheorganisatie Kinderopvang vindt de situatie ronduit verschrikkelijk... en spreekt ook over zorgelijke toestanden. Dat staat er allemaal in de kranten van. Vanochtend na 7 uur hebben wij het over de KNVB. Want die gaat het over een andere boeg gooien. Niet meer hele teams, maar individuen worden gestraft. Plus aan je spaarrekening bij de bouwmarkt. ABN Amro introduceert namelijk pinsparen. Elke keer als u pint, stort u automatisch een extra bedrag op uw spaarrekening. Zo zet u ongemerkt een aardig bedrag opzij.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 Dit is Radio 1.